3 uur. Het NOS-journaal. Onoverduivené de Wit. Jolande Sap vertrekt als partijleider van GroenLinks. In een verklaring staat dat ze geen andere mogelijkheid ziet... nu de partijtop het vertrouwen in haar heeft opgezegd. Ik doe dit met pijn in het hart, schrijft ze. Eerder op de middag kwam via NRC Handelsblad naar buiten... dat de partijtop de positie van partijleider Sap onhoudbaar vond. Volgens een van de bronnen van NRC Handelsblad waren de verhoudingen te veel verstoord om nog effectief te kunnen samenwerken. Jolande Sap volgde in december 2010 Femke Halsema op. Bij de verkiezingen van vorige maand verloor GroenLinks zes van de tien kamerzetels. De eerste reactie is inmiddels binnen. D66-leider Pechtold betreurt het vertrek van Sap. Pechtold vindt dat Sap haar nek heeft uitgestoken door de politiemissie naar Koenders te steunen en in het voorjaar het vijfpartijenakkoord te sluiten. Voor textielketen Henk is faillissement aangevraagd. De keten met 100 winkels in vooral het noorden, midden en westen van het land zat al in surseance van betaling. De circa 400 werknemers worden nu ontslagen. Daardoor kunnen ze aanspraak maken op achterstallig loon en worden ze volledig doorbetaald gedurende hun opzegtermijn. Het faillissement wil niet zeggen dat textielketen Henk definitief verdwijnt. De bewindvoerder werkt aan een doorstart. De politie van Cuba heeft gisteren de Cubaanse blogster Joannie Sanchez gearresteerd. Ze is de bekendste blogster uit Cuba en wordt door het regime in Havana als dissidenten gezien. Haar weblog wordt in zeker tientallen vertaald, ook in het Nederlands. Sanchez was met haar man en een andere blogger op weg naar een rechtbank toen het drietal werd aangehouden. In 2010 won Sanchez de Prins klausprijs Het regime in Havana gaf haar toen geen toestemming om de prijs in Nederland op te halen. Amerikaanse architectuurliefhebbers zijn in het geweer gekomen... tegen de dreigende sloop van een huis in de staat Arizona. Het gebouw is ontworpen door Frank Lloyd Wright... een van de beroemdste architecten van het land. Hij tekende onder meer voor het Guggenheim Museum in New York. Het huis staat al maanden leeg... en ligt op een gewild stuk grond in de stad Phoenix. De stad heeft de eigenaar opdracht gegeven... de sloop voorlopig uit te stellen om een reddingsplan te kunnen maken. Hij heeft beloofd het huis in ieder geval nog een maand te laten staan... Dan het weer, bewolkt en vooral in het zuidoosten regen. De zuidwestenwind is aan de kust hard tot stormachtig met kans op zware windstoten. Maxima tussen 14 en 17 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, maar daarna steeds meer zonnige periode. Het wordt dan een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden stilstaan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnessen af het Buntschoot over 7 kilometer. En verderop bij knooppunt Hoevelaken nog eens 4. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Rij en Watergaasmeer 3 kilometer. De rechter reisrook is daar dichter staat een auto stil. Door werkzaamheden die net beëindigd zijn... loopt het nog wat vast op de A76, geleen richting Aken. Tussen knooppunt Ten Essen en de grens 4 kilometer. Zijn rond het middaguur twee vrachtwagens tegen elkaar gereden...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 Welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. Moeten alle agenten over een stroomstootwapen kunnen beschikken? De Amsterdamse Politiebond vindt van wel. Net als minister opstelt, de Defense for Children vindt van niet. Een debat zo direct. De column van Justus Van over de kleine politiek. En u kunt reageren, twitter ons hashtag Afrovml of bekijk ons op vrijdagmiddaglife.afro.nl. Dan hoorden we in het nieuws dat Jolande Sap vertrekt... als lijsttrekker van GroenLinks... Hans Andringa, zijn er al reacties uit Den Haag? Ja, die zijn er uh, zeker. Uh, de eerste die ik tegenkwam, die is van uh, Mark Rutte. Uh, hij zegt van, uh, ik heb Jolande Sap leren kennen... als een moedige en strijdbare politica. En als we het eens waren, als we ergens tegenover elkaar stonden... het maakt niet uit, maar ik heb haar open stijl altijd uh, zeer gewaardeerd. En uh, ik ga even verder naar uh, beneden... want daar zag ik nog een reactie staan van... Alexander Pechtel die zich in soortgelijke bewoordingen uitlaat. En ja, dat zijn eigenlijk een beetje de reacties die je ook kan verwachten... als een collega, uh, fractievoorzitter, uh, weg moet onder druk van minder goede resultaten... slechte verkiezingsresultaten en dat soort uh, zaken. Ja, Rutte kon natuurlijk goed met erover weg. De koenders uh, uh, zeg maar, uh, missie is onder andere samen met SAP uh, zeg maar, uh, doorgekomen. Ja, samen uh, aan de keukentafel hebben ze de boel uit uh, onderhandeld... En dat was eigenlijk, nu je daar toch over begint... was dat ja. ook uh, in feite het begin van uh, de neergang van Jolanda Sap. Uh, ze zat toen nog maar net op de plek van Femke Halsema. En uh, heeft met haar fractie toen gesproken... moeten we nu steun geven aan zo'n missie in Koenders? niet? Uiteindelijk zei de fractie van... nou, er zitten zoveel mitsen in Mara aan deze missie. Hij is toch te militair, we moeten dat niet doen. En ze hadden een hele lijst van uh, bezwaren. En wat er toen gebeurde, is dat de fractie dacht... dat uh, Jolande Sap naar Mark Rutte zou gaan om te zeggen van... we doen het niet. Maar op het moment dat ze daar zat, keek... Uh, Mark Rutte zo naar dat lijstje van bezwaren die GroenLinks uh, had... en zei tot een grote verbazing van Sap van... oh, maar dat uh, gaan we allemaal in dat plan passen. Geen enkel probleem, dat gaan we doen. Ja. En op dat moment liet Sap zich een beetje overbluffen... en uh, uh, kwam terug met het verhaal van... Uh, ja, maar die missie die wordt helemaal GroenLinks... En toen zag je dat A, ah, de fractie daar niet blij mee was... en dat ook bij een roerig congres van eh, GroenLinks... en ik heb daar nog even wat uit het archief gehaald... dan kan je horen hoe men er destijds over dacht... over die missie naar Kunduz. Wat ons betreft waren we er nooit aan begonnen... maar laten we er dan alsjeblieft nu ook mee ophouden. Stekken eruit. Ik zou jullie willen vragen, als je aan zo'n missie begint... dat vind ik ook als tegenstander... dan kun je niet zomaar met zo'n missie stoppen...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 Nou, dat was Ineke van de enige van de fractie die destijds het tegenstemde. En er is natuurlijk leven naar Koenders, Maar voor GroenLinks is het daarna wel een heel lastig leven geworden. En zeker voor Jolande Sap. Ja, toch is het opmerkelijk, dat al dit soort problemen leek ze aanvankelijk te overwinnen. Uh, uiteindelijk is het door een grote meerderheid in de partij ook weer gesteund later. Waarom dan nu toch het besluit om haar weg te sturen? Omdat uh, bleek dat uh, Jolande Sap toch onvoldoende het vertrouwen heeft weten terug te winnen van, uh, van de leden, van de kiezers, maar ook van de bestuurders binnen, binnen GroenLinks. Ze haalden nog een mooi resultaat binnen met dat uh, Lenteakkoord, het Koundouz-akkoord door sommigen ook zo genoemd. Daarin hoopte GroenLinks te scoren met hun uh, groene punten. Maar uh, ja, voor veel mensen was Jolande Sap niet de persoon die dat uh, overtuigend en vertrouwenswekkend kon brengen. En er is morgen een partijraad van GroenLinks. Daar wordt de verkiezingsuitslag geanalyseerd. Daar wordt ook gekeken van hoe moeten wij verder met GroenLinks? Wat moet onze lijn worden? En het hoofdbestuur van uh, GroenLinks heeft gedacht van... wij gaan eerst eens even grondig uh, ons oor te luisteren leggen binnen de partij. Wat voor gevoelens leven er? En kunnen wij door met Jolande Sap? Nou, vandaag werd dus duidelijk dat ook het hoofdbestuur... zoveel minder goede geluiden had gehoord over het vertrouwen... dat men in Jolande Sap heeft. Dat zij uh, moest concluderen van het vertrouwen is er niet meer. Hans-Andrik, dank tot zover. We hebben ook aan de lijn Maarten van Poel, Geest GroenLinks wethouder in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Was het opstappen van Jolandersap onvermijdelijk? Ik denk het wel. En het is, het is bijzonder pijnlijk, maar ik denk inderdaad dat het onvermijdelijk is. Waar ligt het volgens ja. u aan? Nou ja, kijk, uh, die uitslag uh, bij de verkiezingen was natuurlijk heel erg slecht. Uh, en ook in grote mate denk ik uh, veroorzaakt door onszelf. Doordat het de laatste twee jaar uh, zeker in Den Haag niet goed ging. En dat. Uh, ja, dat, dat, dat heeft vele oorzaken. Uh, maar ja, het is zo'n enorme nederlaag. Uh, hey, dan moet je de weg vrijmaken om daar uh, vervolgens op een open en vrije manier over te kunnen praten... hoe wij nu verder moeten. Want het nee, is onder verrekt, andere die pro heeft... problemen door mensen uit de fractie zelf... die openlijk ook afstand namen hè, van Jolanda Sap, Tovik, Dibi, Ineke van Gent. Nou, er zijn heel veel dingen gebeurd de laatste twee jaar die ik uh, nooit vrij heb gevonden... Ik vond dat de onderlinge loyaliteit vaak ver te zoeken was. Ik denk dat de buitenwacht dat heel goed geroken heeft. Dat het een van de verklaringen is waarom het zo slecht is gegaan bij de verkiezingen. Wat betekent dit voor de partij? Nou, dit betekent voor de partij dat uh, de uitslag was heel slecht Dat En gaf daarmee aan dat er ook hele fundamentele vragen aan de orde zijn voor GroenLinks. En dit benadrukt dat nog een keer. Wie gaat Jolandersap opvolgen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, men binnen de fractie nu uh, een, uh, een fractievoorzitter zal moeten aanwijzen. En ja, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen, uh, dat zal mede afhangen van uh, de discussie over wie zijn we, waar willen we naartoe. En uh, Wat is onze toekomst? Ik dank u voor uw eerste reactie. Maarten van Poelgeest, wethouder in Amsterdam en natuurlijk ook lid van GroenLinks. Ja, dames en heren, gisteren was het Werelddierendag, de dag dat wij de dieren wat extra aandacht geven. Maar niet elk mens draagt de dieren een warm hart toe. In onze studio Jet en Frans Molenkamp. Welkom mevrouw en meneer Molenkamp. Mevrouw Molenkamp, u bent beestenhater. Waarom? Omdat beesten op het ogenblik veel te veel beschermd worden. Je wordt ja. er gek van. Mm -hmm. Overal op de wereld worden beesten belachelijk beschermd. Oh. Het wordt tijd voor een tegengeluid. Ja, maar het is toch ook wel goed, want anders sterven dieren uit. Ach, meneer, ze sterven helemaal niet uit. Deden ze dat maar. Sterker nog, ze overleven ons op den duur. En aan welke dieren hebt u zoal een hekel? Aan alle dieren. Oh. Noem ze maar op. Leeuwen, tijgers, vogels, apen, Apa. wolven, kippen, Koffen. katten. Afschuwelijk. Hm. En meneer Molenkamp, hoe zit dat bij u? Nou... Ja, ik vind uh, sommige dieren ook wel een beetje lastig. Oh, ja. Ja, een hond die tegen je opspringt, springt, uh, op de bank. Frans, hou je eens uh, Nee, laat uw man even uitpraten. Uh, een wesp bijvoorbeeld. Het is ja. wel een mooi dier, hoor, maar uh, ik ben er allergisch voor. Oh, hè? Ja. Dus dan moet je er eigenlijk wel een, een hekel aan hebben. Ja, en, maar wat doet u dan met die grote dierenhaat van uw vrouw? Hij helpt mij met de partij. De partij? Ja, Jet heeft de partij tegen de dieren opgericht bij de ah, laatste ja. verkiezingen. Maar die heeft het net niet gehaald. Ontzettend. Ontzettend jammer, want het moet nou eens een keer uit zijn met, met dat gebescherm. Nee, nou, de, de, die rotganzen, duizenden zijn er. Ja, maar wat is daarmee? Die vliegen de motor van een vliegtuig in. Maar ze mogen niet afgemaakt worden. Nee, natuurlijk niet. Want dat is zielig. De boomwijk uh, kunnen niet gebouwd worden door de Korenwolf. Dat nee. is lastig, ja. Zeehonden, daar zijn er zat van nou. Maar nog steeds worden ze opgevangen door die mevrouw het hart. Ja, die doet mooi werk. Ja, maar moet dat mens anders de hele dag... En de wolven komen nou uit Oost-Europa. Nou, die eten niet alleen huisdieren op, die vallen ons ook aan. Ja, dat valt toch wel mee. In Australië worden. Continu mensen opgevreten door haaien. In Afrika vreten de olifanten de hele oogst op. Ja, de zee is van de vissen en in Afrika hebben ze altijd wat te klagen. En nou heb ik laatst weer gehoord dat muggen en mieren en pissenbedden... en duiven ook weer beschermd gaan worden, me. Meneer Molenkamp? Ja, dat zijn wel hele sympathieke dieren hoor, Jet. Hè? Mieren en pissenbedden. Ja, dat lijkt mij ook. Nou, let maar eens op. Straks, over een paar jaar, dan gaan wij overweldigd worden... door een tsunami van beschermde dieren. Levensgevaarlijk. Uh. Nou, dan wil ik u wel eens horen over die zogenaamde lieve beestjes. Bent u eigenlijk altijd een dierenhater geweest? Ja. Nou, liefje, niet altijd. Toen jij Bobby nog had. Je mond, Toen... Frans. Uh, ziet u meneer? Uh, Jet is helemaal. Hou je uh, bek, Frans. Huismoe. Uh, we hebben heel lang geleden namelijk een heel leuk hondje gehad, Bobby. Frans, uh, hou je snuit, godvergee uh, Ja, dat was zo ontzettend lief beestje. Ja, ja, ja. ja Jet, Jet was die leuk. Ja. En die is doodgegaan of zo? Nee. Die is zomaar van de een op de andere dag bij ons weggelopen. Dat kreng, die hufter. Nou ja, dat, dat, dat gebeurt soms, hè. Ik bedoel, was het een mannetje? Die doen dat... Uh, en dat op... heb ik hem altijd kwalijk genomen. Altijd. Ja, en toen? Ja, ze, ze was heel erg verdrietig. Ik was kapot van die klootzak. Ja. En sindsdien is ze dus uh, haten. Omdat uh, ik er eraan onderdoor ging. Ja. Ik dacht, de enige manier om nooit meer zo'n verdriet mee te maken... Ja. is ze te gaan haten. Ja. Maar dan ook allemaal... Ze zijn niet te vertrouwen, klote meester. Ja, en u, meneer Molenkamp? Nou ja, ik steun mijn vrouw zoveel ik kan. En ja, ik doe de administratie van de partij tegen de dieren. Nou, dank voor uw komst en sterkte ermee. Marja Luif, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee kathers zetten we klaar. En mensen met verstand van zaken vanzelfsprekend om daarachter. Vandaag gaat het over stroomstootwapens. Want volgens VVD-minister Opstelten zouden alle agenten in Nederland daarover moeten kunnen beschikken. 50.000 volt in één schok. Een volwassen man naar de grond. Een stroomstootwapen zou het ideale hulpmiddel zijn om agressieve personen in bedwang te krijgen zonder ze zwaar te verwonden. Maar. In Amerika zijn bij de inzet van het wapen doden gevallen. Dus hoe ongevaarlijk is het hierover gaan in het debat? Fred Driessen, hij is vicevoorzitter van de Amsterdamse politievakorganisatie. En Maasje Berger van Defense for Children, allebei welkom. Om te beginnen uh, eventjes een vraag vooraf. Uh, meneer Driessen, u bent zelf agent in Amsterdam. Heeft u uh, regelmatig te maken gehad met hele agressieve personen? Zeker. het is wel een aantal keren gebeurd dat ik uh, ja, gewoon uh, de zaak niet kon mannen in mijn eentje en met mijn collega samen, dat we gewoon assistentiecollega nodig hadden... en dat er ook collega's gewond zijn. Maar bij het gevoel dat ik heb onvoldoende mogelijkheden... om deze situatie goed aan te pakken? Ja, dat je gewoon echt uh, het idee hebt dat je bewapening uh, tekort schoot. Als met... je nu ziet, uh, hier op het Rembrandtsplein, uh, vrijdag, zaterdag, nacht... dat ik een half peloton M1 moet lopen om het horeca uh, gebeuren in toon te in houden. In bedwang te houden. Dan zegt het wel, dat wel iets. Dat soort situaties. Mevrouw Berger, he, heeft u ooit in de situatie verkeerd... dat u de hulp van uh, meneer Dries of de politie nodig had... Nee, ik heb zelf nooit in die situatie uh, verkeerd. Gelukkig. En op het moment dat minderjarigen in die situatie terechtkomen... zijn we er toch altijd voor om zo weinig mogelijk geweld te gebruiken. Dus ik okay. ben duidelijk graag in het debat gaan vandaag. Over de stelling, zoals wij die hebben geformuleerd. Alle politieagenten moeten een stroomstootwapen hebben. U krijgt eerst allebei een halve minuut om eventjes uw standpunt toe te lichten. En daarna uh, kunt u naar hartelust uh, debatteren. Meneer Driessen, u bent het eens met die stelling. Een halve minuut om te vertellen waarom. Uh, het gat tussen de pepperspray, de wapenstok en het pistool is gewoon te groot. Uh, en met een pistool kan iemand gewoon dooddruk verwonden, zonder meer. En uh, pepperspray is niet altijd effectief. In 25% van de gevallen werkt het helemaal niet. Het zij door de weersomstandigheden, regen, wind, et cetera. Of doordat er toch mensen zijn die daar niet tegen kunnen. Of wie er wel tegen kunnen, laat ik het zo stellen. Waarbij het geen effect heeft. Waarbij het totaal geen effect heeft. Dat zijn meestal de mensen uh, rond uh, de 30 jaar. die verdovende middelen gebruikt hebben, et cetera. Dus de eerste halve minuut. Mevrouw Bergen, voor u een halve minuut. om te vertellen waarom u er tegen bent. dat al die agenten zo'n stroomstootwapen krijgen. Ja, daar zijn we tegen. met name omdat er uh, grote risico's aan zitten. Defense for Children wil daarbij uh, de politie erop uh, wijzen. dat het kinderrechtenverdrag. Uh, ja, gewoon nog niet goed uh, meegenomen is. in het hele onderzoek en de afweging om het in te zetten. Uh, in het kinderrechtsverdrag staat dat kinderen, uh, ja, ook kinderen die met strafrecht te maken hebben... dat je daar zo weinig mogelijk geweld moet gebruiken. Dat we moeten zorgen dat uh, kinderen geen schade wordt toegebracht. En als ik zie ja, wat voor middel uh, de taser is... daar kan je iemand toch behoorlijk pijn mee doen, mee verwonden, buiten Westen brengen. Dus Dat is toch wel een heel zwaar middel. Dat is de eerste halve minuut. Overigens wordt het wapen ingezet, meneer Driesen, tegen kinderen. Uh, nee, dat zal niet gaan gebeuren, denk ik. Het is nu al zo met spray. Denkt u? Of... Nou, zolang het nog niet uh, volledig inzetbaar is. Het is nu alleen maar in gebruik bij arrestatieteams. Nou, er zijn weinig kinderen die door een arrestatieteam uh, van huis gehaald worden, gelukkig. Dus uh, laten we dat dan prijzen. Het ligt er een beetje aan wat u uh, verstaat onder kinderen. Nu is de regel dat uh, bij kinderen onder de 12 jaar het, het wapen niet gebruikt mag worden. Uh, maar onder het kinderrechtenverdrag uh, zijn kinderen iedereen onder de 18 jaar. Ja, ja maar uh, pepperspray mag ook niet tegen uh, niet-volwassenen gebruikt worden. Het is overigens, mevrouw Berger, begrijp ik, want u, u heeft het specifiek natuurlijk... want u bent van Defense for Children over kinderen... maar ja. ik begrijp dat u sowieso bezwaar tegen gebruik van het wapen hebt? Jazeker, want uh, er is net een evaluatie geweest door de politie... en uh, ja, we maken ons enorme zorgen als we lezen in het rapport... dat juist in uh, zaken van mensen met een minder goede gezondheid... oudere mensen, uh, waarschijnlijk ook kinderen in groei, dat is niet goed onderzocht... die T nou net dat laatste zetje kan zijn, waardoor iemand zelfs kan overlijden. Dat staat in het rapport. Driesen, en dat is wat u niet wil, neem ik aan. Nee, uiteraard willen wij dat niet. Uh, iedere gewonde of iedere dood is er één te veel. Maar het maar schijnt het... in Amerika gebeurd te zijn. Hè? In 500 gevallen, zegt Amnesty International. Ja, daar schijnt het uh, inderdaad gebeurd te zijn. Uh, rapporten zijn er ook, inderdaad, voor de onderzoeken zijn er naar. Maar ik denk dat je het dat je inderdaad door die, uh, dat stroomstootwapen wel kan beperken. Een schot, dan? Uit, een schot uit een vuurwapen geeft nog veel meer schade en veel meer braai van letsel. Dat risico loop je gewoon. En met een stroomstootwapen heb je gewoon veel minder ritsel. Je en... zakt inderdaad op dat moment even in elkaar. Het is heel veel volt, maar het is een lage amperage. Dus iemand is even tijdelijk uitgeschakeld... En dan kan je hem gewoon uh, overmeesteren en meenemen. En als het goed gaat, hoeft hij of zij daar niet zo'n overhoudt? Hoeft hij uh, te daar niet zo'n over te houden? Nee, mevrouw Berger, het voorkomt dat je een wapen gebruikt... Uh, met misschien veel ergere consequenties. Nou, wat me opvalt is dat we hier ontzettend praten over de inzet van geweld. Op het moment dat je de, alle politiemensen met veel meer wapens nog gaat uitrusten... Uh, en uh, ze moeten eigenlijk bijna een koffer meenemen om, uh, om het allemaal mee te kunnen nemen... Uh, dan, dan is de kans dat geweld wordt gebruikt veel groter. En wat we nou juist in zaken van minderjarigen willen... is dat we gaan, uh, veel meer gaan inzetten op... hoe los je problemen op? Hoe los je agressieve situaties op? Hoe zorg je dat jongeren weer kalmeren en een situatie niet escaleert? Maar hoe doet meneer Dries dat? Want hij komt in een situatie waarin hij zegt, ja, ik, ik, ik kan hier niks anders dan, ik zou eigenlijk zo'n stroomwapen moeten hebben. Ja, in, in plaats van politie te gaan trainen hoe ze die taser moeten gebruiken, moeten we politie veel meer trainen hoe ze conflicten kunnen oplossen, hoe ze met die mensen kunnen omgaan. Heel vaak zeggen jongeren ook, van als een Praten. politieman... Mij uh, op een normale manier benadert, dan kan meer ik zelf ook wel weer. Ook als het om agressieve personen gaat? Ik denk dat dat in heel veel zaken wel kan. En op het moment dat die Taser bij alle politiemensen wordt ingezet, is de kans dat die wordt gebruikt en ook net iets te lang wordt gebruikt, want je mag hem maar drie tot vijf seconden gebruiken, veel uh, groter. Nee, er is veel groter. Driesen, ja? u, u kunt beter opgeleid worden in die mensen op een andere manier uh, zeg maar, rustig krijgen. Nee, dat, dat gebeurt al. Dat is gewoon een onderdeel van de primaire opleiding politiemensen zijn er niet uh, op uit om iemand uh, geweld uh, toe te brengen. Het is niet zo dat we de hele dag met een pistool in de hand in de ronde open denken van... wie kunnen we nu eens even neer gaan schieten ja. ofzo. En, of zo. En als u dat pistool krijgt, dat stroomstootwapen, zeg maar, mevrouw Bergen... dan wordt uh, de, de neiging om hem te gaan gebruiken, uh, de drempel, zeg maar, die wordt heel laag. Nee, dat denk ik niet. Ik, denk, ik denk, uh, denk juist niet. Politiemensen zijn er niet op uit om geweld te gebruiken. Politiemensen zijn er op uit om iemand inderdaad met iemand te praten en mee te nemen. Enkel waar je ziet... Uh, maar u wilt dat wapen dat... toch niet voor niets? Nee, het wapen wil inderdaad niet niets. Maar wat je ziet, dat er op een gegeven moment situaties ontstaan... in uitgaansgebieden, mensen die uitzinnig zijn... Eh, dat je dan gewoon even niet meer redt. Ook met al je sociale uh, mo mogelijkheden wie je hebt... door te praten en te doen. Maar hoe ziet u dat iemand onder de 18 is... of uh, uh, heel veel gedronken heeft of misschien medicijnen slikte die uh, fataal kunnen zijn als je zo'n nou, wapen inzet? Onder de 18 kan je nog wel redelijk zien. medicijngebruikers is inderdaad uh, ja, minder zichtbaar. Maar dat is nou juist wat heel veel mensen zeggen. Jongeren van 16, 17, het is zo moeilijk te zien hoe oud ze zijn. En dat zijn juist die jongeren die nog in de groei zijn. Eh, die vaak voor het eerst met de politie te maken krijgen. Die nog moeten leren eigenlijk hoe ze met die situaties omgaan. Het is juist heel belangrijk dat politiemensen die daarvoor opgeleid zijn... niet meteen naar een taser kunnen grijpen. Maar dat die juist heel goed opgeleid worden... Om, Want u hebt niet zoveel uh, vertrouwen in die opleiding die er nu is, zeg. De nadruk zou veel meer kunnen liggen op uh, hoe gaan we met jeugd om... hoe gaan we uh, problemen oplossen, hoe kunnen zij leren van hun fouten. Maar het is niet voldoende, blijkbaar, de manier waarop nee, u opgeleid je, wordt... om met dit soort situaties om te Maar stel dat uw zoon, neefje, nichtje, ik weet niet of u kinderen heeft... Uh, morgenavond uitgaat op Dremampijn, komt in een uh, ja, situatie waar veel uh, alcohol is en de taser wordt gebruikt, dan maakt hij zich toch ook ontzettend zorgen... en dan denkt hij toch ook, dat de politie kan veel beter uh, zorgen dat er meer mensen komen... en dat het op een andere manier wordt ja, opgelost. Uh, ik heb een zoon van, van bijna 18, en dat is ook een stukje opvoeding, denk ik, van ouders. Uh, dat zijn de normen en waarden wie hem meegeeft. Ik zorg ervoor dat mijn zoon niet te veel drinkt. Dat weet je ook wat daar de consequenties zijn. erachter komt. Dat, dat het dat, daar kunt is. u voor zorgen. U staat er altijd naast. Nee, maar dat is een kwestie van, van opvoed en goede <laughs> <Okay>. afspraken maken. <laughs> ja. het en, is, inderdaad, maar er het zijn het altijd het dingen het ook die vaders monitoren. niet weten. Nee, inderdaad. Ook ik ben jong geweest. Ja. Maar op het moment dat ze inderdaad die situaties terechtkomen... waarin ze geweld gaan gebruiken, et cetera, daar zijn ze zelf bij. Ja. Ja. En het laatste punt waar ik me ook zorgen om maak is inderdaad... als die these voor alle politie wordt ingevoerd, hoeveel kost dat? Hoeveel kunnen we nog meer met dat geld doen? Want ik heb begrepen dat het een, een vrij duur apparaat is... Met hoeveel politiemensen worden. In totaal? Uh, ik heb ik geen idee van hoeveel kost. Helaas, ik vraag het altijd, tot slot, meneer Riesen. Vindt u dat er helemaal niets of toch wel iets in de argumenten van mevrouw Berger zit? Ja, natuurlijk zit wat in de argumenten van, Namelijk? van mevrouw Berger. Uh, dat ze zich zorgen maakt uh, om jeugdig, vind ik een heel goed uh, streven. Maar waar ik me zorgen om maak, is de veiligheid van mijn collega's op straat. Mevrouw Berger Als we zit, kijken hoeveel gewonde politiemensen we ieder weekend hebben. Dan is dat gewoon veel te veel. Okay, mevrouw het belangrijkste is dat de politie uh, uh, zich uh, in geval bewust is van wat er in het kinderrechtenverdrag staat. En ook als er onderzoeken worden gedaan, dat daar een hele duidelijke paragraaf aan wordt gewijd. En wordt ge, uh, neergezet uh, hoe die afweging is gemaakt. Neem dat vooral mee in de opleiding. Ik wil u beiden danken. Fred Driessen van de AVP en Maartje Bergen van Defense for Children. Graag gedaan. Ach, en wij gaan weer luisteren naar Marty's Graveyard. are too slim to be just mere coincidence you see there must be some things she's not telling me the way he looked at me I knew it wasn't right so I'm asking her Ja. She Plays Me For a Fool. Dat is de nieuwe single van de band. Uh, Marty, uh, ja, dat zal ongetwijfeld niet uh, de echte naam zijn. Uh, Martijn is het, toch? Marty? Ja, klopt. Waarom dan toch Marty? Vanwege de internationale carrière die eraan komt. Hi. Hey. Hi. Hey. Marty, um, nou dat, dat, dat was mijn, mijn artiestennaam in mijn vorige band. Aha. En, en die heb je vond... gewoon aangehouden. Ja, voor de, de, voor de herkenbaarheid uh, leek het wel handig om dat aan te houden. Ja, ja want je bent te solo gegaan? Ja. Je had er genoeg van, van die andere band? Ja, ik had, ja. Ik had er genoeg van. Vaak ja. gaat het dan met leuke, smeuïge ruzies en zo gepaard, bij jullie ook, of niet? Uh, nee, jammer genoeg niet. Ach, wat jammer nou. Had het wel leuk geweest. Maar waarom wel? Waarom had je, de, wat, je wilde echt iets anders? Of? Uh, want het uh, was best een leuk bandje. Ja, het, de was, de een, mat. Ja, het was een te gekke band. Ja. Uh, alleen uh, waren mijn solo-aspiraties groter dan. Uh, je kon jij niet kwijt? Nee, nee. In, in het begin wel. Maar ik ben op een gegeven moment... de Mad uh, heeft een jaar of vijf bestaan. En na een jaar of drie ben ik zelf liedjes gaan schrijven. En die kon ik op een gegeven moment niet meer kwijt in de Mad. Ja, want... Ik wilde uh, ze toch spelen. Devon Raven, Raven, de zanger toen ook in de Mad, die is ja. met de kick verder gegaan. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Zo goed dat je misschien soms spijt hebt dat je niet meer met hem samenwerkt, of niet? Nee, nee, nee hoor. Dat niet? Nee, nee. Dave is wel een goede vriend van me. Dus wat, ik mis hem af en toe wel. Gewoon vriendschappelijk. Yeah. Maar uh, nee, ja, hij doet met zijn band wat hij wil doen. En ik wou iets anders. Je hebt begrijp ik alle instrumenten op het album zelf gespeeld, hè? Ja. Waarom? Het leek me leuk om te doen. En uh, ook omdat ik op dat moment nog geen band had. En dat kon je ook allemaal? Drums, piano, gitaar, bas, noem maar op. Uh, ja, het een wel wat beter dan het ander. Drummen, dat... Uh... Dat, dat gaat er... je redelijk af? Ja, ja, dus dat was makkelijk. En maar... al die anderen? Dan, heb je, je bijgeleerd? Ja. Ja, ja ik heb wel voor dit album voor het eerst wel sowieso de basgitaar ter hand genomen. Bewerkelijk, lijkt me. Het was hard te oefenen, ja. Ik bedoel, als je het met z'n allen in één keer doet, ben je ook sneller klaar, ja. toch? Ja, nou ja. <laughs> nou ja, dan moet je het heel vaak overdoen. Ja, maar uh, ja, live uh, ja, moet je natuurlijk met andere mensen spelen. Je, je gaat wel gewoon op toenemen met een band. Ja. Ja, we doen optredens met een band van vijf man. En wat zijn de plannen? De plannen zijn. Uh, nou, we hebben net een nieuwe single uh, uitgebracht. Ja. Met een uh, videoclip. En uh, ik hoop dat dat uh, opgepikt wordt door de radio en uh, de TV. En dat mensen het leuk vinden hopelijk een paar cd'tjes verkopen en een paar optredens doen. Nou, dat lijken me helemaal geen overdreven pl plannen. En nee, volgens mij ook heel realiseerbaar. Het wordt al gedraaid en we horen het nu zelfs live hier. We gaan jullie zo direct nog een keer horen met twee nummers. Tot zover bedankt. Ja, jij ook bedankt. Marty Graveyard is de naam van de band, dus onthoud dat. En uh, Summer Holiday hè, is het, uh, de ja. titel van het album. Uh, wij gaan luisteren, want het is alweer uh, half vier... gaat hard naar het NOS Journaal, onder de Wit. Radio 1. De partijleiders van VVD, PvdA, CDA en de ChristenUnie spreken lovende woorden over Jolande Sap, die vertrekt als partijleider van GroenLinks. VVD-leider Rutte zegt dat hij Sap heeft leren kennen als een moedig en strijdbaar politica. Zowel als we het eens waren, als wanneer we tegenover elkaar stonden, heb ik haar open stijl zeer gewaardeerd, al dus Rutte. PvdA-leider Samson noemt Sap een gewaardeerd collega die met passie streedt voor groene en rechtvaardige politiek. Ik heb goed met haar samengewerkt, al dus Samson. In een tweet schrijft CDA-leider Buma dat Sap er stond toen het nodig was voor haar partij en voor Nederland bij het lenteakkoord. Jolande Sap vertrok vanmiddag als partijleider en kamerlid van GroenLinks nadat de partijtop het vertrouwen in haar had opgezegd. En de werkloosheid in de Verenigde Staten is vorige maand gedaald tot 7,8% van de beroepsbevolking. Het laagste niveau sinds januari 2009. De groei van de werkgelegenheid was iets sterker dan economen hadden voorspeld. De cijfers zijn een opsteker voor president Obama. De economie is het belangrijkste thema in de verkiezingsstrijd. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie, het is nog niet al te druk voor de vrijdagmiddag. Een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij 1, Brugge 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Kroosweg 3. A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de aveden Dendolder 5 en verderop bij Leuzenzuid zuid 3 kilometer. A67 Venlo richting Eindhoven bij Gelderop 2 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. De niets en niemand ontziende columnist Marcel van Roosmalen zo direct over zijn blik op Nederland. En Barbara Barand gaat sportieve hoogte- en dieptepunten met ons doornemen. Maar eerst onze eigen columnist. Yes, Mijn benedenbuurman heeft VVD gestemd, denk ik. Ik stemde vorige maand iets anders, P van de A, toch maar. En wat blijkt? Ondanks onze verschillen gaan mijn buurman en ik binnenkort in Den Haag een coalitie vormen. Samen in één pand en nu samen aan het roer van Nederland. Ja, dat is een kinderlijke manier van kijken naar de politiek, maar voor mij werkt het. Gun u zelf zo'n gevoel nou ook. Dat cynisme moet dan even weg, gewoon meedoen. Er is een kans van ruim 50 dat ook u VVD of PvdA heeft gestemd. Doe nu uw ogen dicht, behalve als u in de auto zit... en bedenk met welke van uw buren u binnenkort gaat regeren. Precies, nee, dat had u ook niet gedacht. Kijk, dat is nou de lol van coalitievorming. En nou niet zeur over kiezersbedrog, verkwanselen van de principes... en handjeklap in achterkamertjes. Dat hoort erbij als er samen geregeerd wordt door wie dan ook. Ook bij de AVRO maken wij daar geen enkel probleem van. Ze komen bijvoorbeeld alle vaste columnisten van Vrijdagmiddag Live... Frits, Bert en Justus binnenkort samen in de regering te zitten. Zullen we het maar gewoon de AVRO-coalitie noemen. Het is een oude wijsheid, maar hoe kleiner je politiek maakt... des te leuker het wordt. Daarom gaan we het hebben over Joost Smits. Joost is bestuurskundige en heeft uitgezocht hoeveel mensen... op welke partij stemden, apart voor ieder stembureau in Nederland... Dankzij deze Joost Smits weet ik nu precies... wat er politiek gezien in mijn eigen buurt leeft. Voor u is het natuurlijk veel interessanter om te weten... waar uw buren op gestemd hebben. Dat kan ook. Ga straks naar de website van NRC en u weet het. Maar eerst ben ik nog even. Bij mij in de buurt hebben 1317 mensen gestemd... in het gekhuis aan de overkant. Maar liefst 54 procent van mijn buurtgenoten mag gaan regeren. Zij stemden stemde van oude VVD... Mijn buitengewoon verstandige buurt heeft gekozen voor stabiliteit. Woont toch net even lekkerder. Maar het wordt nog veel mooier. Dankzij Joost Smits en zijn uitslagen per stembureau... weet ik nu dat er in mijn buurt één heel bijzonder iemand woont. De SGP-stemmer. Van mijn 1317 stemmende buren koos er exact één voor de SGP. En sinds ik dat weet, kijk ik op straat toch net wat beter om me heen. Die ene unieke SGP-stemmer, je zou hem toch moeten herkennen... bij de Visboer, de Papierbak of de Albert Heijn. Dus wat ik nou hoop, is dat die ene SGP-stemmer... in de Amsterdamse Helmersbuurt zich in deze column herkent. Ik zou hem graag eens ontmoeten. En het zou fijn zijn als hij gaat rondlopen met een opvallende SGP-button. Hij. Want mijn eenzame SGP'er is vast en zeker een man. Hoe dan ook, die ene SGP-stemmer wil ik inderdaad persoonlijk bedanken. Voor zijn geloof in de democratie want nooit zal de verplichte zondagsrust in Nederland terugkeren maar zolang die ene SGP'er hoop heeft en dus geen heidenen gaat mishandelen gaat het goed met ons. Democratie is dat er voor iedereen altijd hoop is, al is het maar een beetje. Er zijn ook landen waar anders denken of zelfs complete bevolkingsgroepen geen enkele hoop meer hebben omdat er geen stembussen zijn en nooit waren. Dan gaat het eraan toe zoals nu in Aleppo in Syrië. Nooit zal ik een eenzame SGP-stemmer uitlachen. Zolang de andersdenkenden nog hoop hebben... gaat het met ons allemaal goed. Justus yes, van Of het nou uh, telecom grootmacht, Vodafone is... of de Urol bezoeken, of Hans van Breukelen... niemand wordt gespaard in de bundel... gras groeit niet sneller door aan sprietjes te trekken... Bundel van Marcel van Roosmalen. In zijn verzamelde columns schetst hij een genadeloos... maar ook vaak hilarisch beeld van Nederland. En hij is hier. Welkom, Marcel. Ja, hoi. Ook hier Barbara Barend, Want, uh, pa, even op vakantie. Ja. Barbara, jij gaat het over uh, de top, tops en flops in de sport hebben. Maar jij kent, neem ik aan, wel de columns ja, ja, van Marcel. Hij ja. heeft het vaak over sport. Ja. Leuke columns... Ja, columns, maar ja, boeken toch ook meer? Het zijn toch niet alleen maar columns? Nee, het zijn eigenlijk meer reportages. Ja, meer reportages. Ja, het is, het, het is vaak hilarisch. Volgens mij ben ik ook nog een keer in een van je stukjes voorgekomen... Ja, toen je... ...bij Vitesse, de, die, die vogel. Ja, en een keer toen je smierkaas probeerde te... reclame oh ja, maakte voor smierkaas. Ja, en -pad. ja, nee, dat heb je ook nog heel En was je steven. toen lovend over Barbara? Nou, meer beschrijvend. Ja, het was heel geestig. neutraal? Nee, ik heb er heel erg om gelachen. Het was een heel geestig stukje. Nee, hij kan een heel mooi beschrijvend uh, schrijven. Nee, maar je, je moet het gewoon lezen. We kunnen hier nu al op de radio over gaan heb lukken. Je maar je gelijk. moet stukjes lezen. Zo een klein stukje... Uh, heb jij zelf een stukje wat je wil lezen? Of anders nou ja, heb ik, ik wel een stukje? Ik ben er een beetje door Wat heb oh, je Wil uitgekozen? jij dit stukje wat ik zelf uh, hier heb aangekruist voorlezen? Uh, ik lees... Ik kijk even wat ik moet voorlezen. Ja. Um, het gaat over de Vrouwendag bij ADO Den Haag. En je hebt de laatste Alinea aangekruist. Um, ja. Spanning. Een stand verderop werd ADO Den Haag merchandising verkocht... waarop stond dat de club tegen kanker was. De, de verkoper was een supporter in ADO Den Haag trainingspak. Hij zei, wij zijn tegen kanker, we roepen nooit meer kanker... en mensen die toch kanker roepen, mogen wat mij betreft de cholera krijgen. <tied> Op het hoofdpodium begon een lingerie-show. Lady Speaker Agnes was niet meer te stoppen. Kom naar het hoofdpodium, nu, lekkere Haagse wijven. Komen, komen. We kwamen. Drie vrouwen showden ondergoed. Ze deden zo lang mogelijk over een rondje over de catwalk... zodat de collega's achter een gordijn in razend tempo... een lingerie-setje konden wisselen. We zagen achterin volgens wit, bruin en zwart ondergoed... De boel werd aan elkaar gepraat door een man met een bril, aangekondigd als de modespecialist van winkelcentrum Hagelanden. Hij kreeg het er warm van. Toen hij na het lingeriegedeelte gedeelte aankondigde verder te gaan met de grote matenmode mode van Miss Etham, of Etam. liep het plein leeg. Tot zover over de Vrouwendag van ADO Den Haag. Ja, maar dit is wel typisch hoe hij schrijft. Dan ja. heb je wel in één keer door. Uh, dat is een hele leuke vorm, vind ik, van, van schrijven van journalistiek bedrijven. Hoe je het ook maar wil noemen. Alles beschrijven wat je meemaakt. Wij vergeten soms wel eens hoeveel achtelijke dingen we zien. En jij schrijft het allemaal op. En dat is wel erg uh, Het gaat niet alleen over sport. Hè? Je schrijft graag inderdaad over handverschijnselen, voorlichtingsdagen, bedrijfscursussen, beurzen, noem maar op. Inderdaad, om te doen wat Barbara net zei. Ja, nou, ik denk er niet zo heel veel over na. Ik, ik, ik ga er vaak heen en dan schrijf ik daar een stukje over. En, uh... Maar wel op een heel andere manier dan de gewone journalist, zeg ik maar even. Je ging bijvoorbeeld naar een bijeenkomst van een incassobureau. Meer business. Ja. Uh, dat liep niet helemaal goed in die zin dat ze je er liever niet bij wilden hebben. Nou, ik had die mevrouw een paar jaar eerder ook beschreven. En de een kan er wat beter tegen dan de ander. Zij niet? Zij had mij uitgenodigd. En toen had ze me na de uitnodiging s'nachts gegoogeld... En toen veranderde haar stemming. En toen kwam ik binnen. En toen nou ja, ik werd gewoon bijna aangevlogen... dat ik uh, weer weg moest. Ja. Maar ja, goh, ik werk ook aan de rand van de deadline. Dus ik kon ook geen kamer meer op. Dus ik zei, nee, ik blijf. Toen had ze zich opgesloten op het toilet. Nou, dat heeft ze uitgehaald. Want ze presenteerde die bijeenkomst. En toen ben ik alsnog het gebouw uitgezet. En toen had haar man s'nachts... een waarschuwingstuk op internet tegen mij gezet... Uh, nou, ik heb toch dat stukje geschreven. Nou ja, precies. Andere maar journalisten die denken... Maar hij is ook nog af te bloed irritant. Ik, ik, nou, Nee, maar goed. Maar dat is ook eventjes over dat jouw is werkwijze. Want, ja. want een ander denkt, ik ben er niet in geweest... dus je kan geen stukje schrijven. Integendeel, jij schrijft een heel stuk hierover. Ja, om, ook deels omdat ik niet meer anders kon natuurlijk. Ik bedoel, je, je, je, kunt, wel. je kunt niet naar een krant gaan bellen... van ja, het komt toch niet. Tenminste, dat dacht ik altijd dat dat ja. niet kon. En bijvoorbeeld en een, even een ander dat. voorbeeld. Dat is wel aardig om eventjes wat voorbeelden door te nemen... en ook vooral de reacties daarop. Er was laatst nog een relletje. Je had namelijk L.A. The Voices, wie kent ze niet, uh, had je kutmuziek genoemd. Ja, maar Daar was dat Gordon ik, heel erg boos over. Ja, dat, dat vond ik, ik snap best dat mensen boos op me worden, want ik ben ook af en toe irritant. Dat, dat, wel. dat wil ik, ja, ik kan me voorstellen dat het niet altijd leuk is als je een bijeenkomst organiseert... en er zit iemand die uh, af en toe wegloopt om te roken en hij zit ongeïnteresseerd te kijken. Want dat, maar dat ik doe ik je wel doen. allemaal. Nou, dat weglopen om te roken zeker, maar... Of geïnteresseerd kijken, dat schijnt aan mij te hangen. Of... En de dingen schrijft waarvan ja. men eigenlijk wil... dat je ze niet schrijft, want je zegt... god Marcel, goed dat je er bent, maar we gaan sowieso even dit doen. Ik zou het op prijs stellen als je zus en zo... en vervolgens schrijf, schrijf je dat allemaal Marcel, op? nou, er werd me gevraagd of ik zus en me exact. zo even wilde doen. Nou, ik kan me Toch? voorstellen dat het niet leuk is. <lacht> nee, maar, maar de boosheid van Gordon, echt. snap je niet? Nee. Waarom nee, niet? Nee, niet? Ik was gewoon even... Ik bedoel, ik heb wel veel ergere dingen geschreven. Als je, Gordon maakte zich heel erg boos dat ik... Het ging om één zin dat ik gezegd had dat hij op de VVD-verkiezingsavond kutmuziek had gemaakt. Ja. Nou ja, kom op. Ik Wie kom ben jij daar zei... wel, scherp geworden om dat te zeggen... en ik heb een carrière, verkoop veel nou, plaatsen et cetera. Hij schreef me wel meer, dat ik eruit zag... Uh, nou ja, zoals ik eruit zie. <laughs> <laughs> wat hij niet zo mooi vond. <laughs> ja, het viel echt niet in de smaak. Maar je schreef er wel drie columns over, terecht? Nou, dat vind ik van mezelf ook een beetje overdreven. Oké. Okay, ik bedoel, dan, Achteraf. Je, ja, dan denk je van, grondig heb ik een punt. Want Gordon uh, ageert tegen de term uh, kutmuziek. Hmm. En dan is het wel heel gemakkelijk om dan de dag daarna heel erg je gelijk te gaan halen. Ik maak ook wel eens fouten. Ja, nou dan dan kan je zeggen, echt. dat mag jij vinden, dat dat kutmuziek is. Aan de andere kant wat Barbara zegt. Uh, hoe ver is het hoe je opereert? Als je ergens binnenkomt mensen denken, oh, dan komt een meneer van de kant, die gaat een leuk stukje over ons schrijven... en vervolgens komt maar er dan dat... een stukje... maar over alles behalve waar zij het over willen hebben. Uh, ik weet niet of het ver... Uh, of dat het juiste woord is... maar ik kan me wel echt voorstellen dat mensen dat niet leuk vinden. Dat, dat kan... Uh, ja. Maar je doet het toch? Ja, ik doe het toch, ja. Ik vind het te laat om ermee te stoppen, sorry. <laughs> nou ja, ja. Je, je, je hebt... Je, <laughs> ik ben er over de 40. kom op, ik kan niet zo. Je, je, geeft, maar, het al, uh, je geeft het zelf aan, hè? niet iedereen ja. is er even blij mee, sterker nog, soms willen ze je niet hebben. Het leidde ook bijvoorbeeld, uh, na een stukje over Vodafone, uh, ja, tot, tot opnieuw weer een echt uh, relletje. Je werd zelfs door je eigen hoofdredacteur geloof ik, to, toen hij nog hoofdredacteur was van NSN Next, Rob Wijnberg. Nou, kapitelt. het was meer de ombudsman. Rob Do Wijnberg, vond ik, uh, die had er niet zo heel veel moeite mee. De ombudsman gaf je ongelijk. Nee, maar dat vind ik nou net... Toen had ik ook wel een punt. Want ik was naar Amerika geweest op vakantie. En ik kreeg daarna een hele hoge telefoonrekening. Wat duizenden euro's, hè? Ja, echt uh, ja. meer dan 9000 euro. Je had dat knopje ik... Romy vergeten uit te zetten. Ja. ja, dat klinkt heel stom. Maar ik zal je dadelijk mijn telefoon laten zien. Dan heel ingewikkeld. wordt het een ander verhaal. Ja. Maar nou, ik dacht, goh, dit is een misstand. Zo dacht ik er zelf over, hè. Dus ik dacht, nou ja, de klantenservice wilde me niet helpen. Ik ga gewoon naar het hoofdkantoor ja. toe. Dat bleek... Je mag dus geen column schrijven als je er zelf belang bij hebt. Nou, dat wist ik gewoon niet. Dat dat, uh, dat, dat niet mocht. Ja. En, en ook dat je de, de woordvoerster bij naam en toenaam noemde in je stukje... werd je ook wel kwalijk genomen, toch? Ja, maar die, die was ook. Ja, ik was ook heel boos, moet ik zeggen, toen ik opbelde naar Vodafone. Ja, je wil geen 9000 euro betalen. Maar je wil eigenlijk dat bedrijf pakken, toch? Niet, niet per se die, die voorlichting daarvan. Nou, ik vind de mensen die, het, uh, die dat soort werk doen... dat vind ik heel erg. Ik zou dat nooit doen. Nee, dus je zou het volgende keer weer doen eigenlijk? Nee, want het mag niet. je mag niet voor eigen belang... Uh... <laughs> ja, nee. Je, nee, je, nou ja, ik de zou het misschien luisteren... wel weer doen. Ja, tuurlijk doe jij dat wel. Ja. Dan schrijf ja, je het alsof het over je vriend of vriendin <laughs> gaat. Het is uh, nog één ding, want een andere fenomeen niet onbekend in Nederland... dat is het Oeralfestival op de Schelling. Ja. Daar heb je ook een column over geschreven. Ja. In de zin dat je, begrijp ik, weinig begrip hebt... voor wat mensen daar nou zo leuk aan vinden. Nou, ik ben zelf uh, een paar jaar naar Oerol geweest. Uh, uh, Zoals mijn... eens luisteren naar hoe die mensen klinken. Zo ongeveer. Uh, nou, genieten inderdaad, met vriendinnen, uh, voorstellingen zien. Grenzen verleggen. verleggen. Welke? <laughs> ja, dat waren we net aan het bepalen. Welke grens we nog moeten verleggen? Ja, 9 van de 10 keer doet de natuur maffe dingen, Die niet in de voorstelling zitten. Zoals allemaal eenden die ineens doorheen komen lopen op een heel te gek moment. Vrijheid, vrolijkheid en genieten. Alleen maar aardige mensen. We kunnen niet zitten, want alles is nat. We kunnen niet weg hier, want alles waart steeds. De makers zijn kwijt en de spelers zijn zat. Ja, dat zijn de oerholbezoekers. Aardige, vrolijke mensen. Ja, maar hier kan jij ja. hele boeken over schrijven. Ja, hier kan ik heel boeken over schrijven. Maar deze mensen zaten, toen ik daar was, ook altijd tegenover mij. Ik sliep in een tent. En als je die dan tegenover je hebt, ja. Je moet ervoor in de stemming zijn. Jij niet? Niet, s'morgens. Wat, wat is er tegen? Uh, nou, ik ben gewoon niet... Ik, wat ik erop tegen heb, is dat... Ik hou wel van realisme. Niet als het bewolkt is en regent aankondigen dat er een streepje blauw aankomt. Gewoon zeggen dat het bewolkt is. Maar jij houdt ook denk ik, niet van van hele blije mensen. Nee, klopt wel. Ja, nou. ja. ja nee, dat kan. Ze dus moeten niet te vrolijk ja. worden. Nee. nee. Of terecht vrolijk, dat ik denk van ja. Ja, nou, en nee, maar die mensen die altijd zijn. huppelend door het leven gaan en vrolijk opstaan, vrolijk naar bed gaan, altijd, Tukutuk, haar zit altijd goed, daar hou jij gewoon niet van. Nee, en ik hou, ja, bijvoorbeeld, ik was ook, daar ga ik het over, sport hebben bij Ajax ja. Real Madrid. Hou je daar kom, ook niet van? Jawel, daar ja. hou ik wel van. <laughs> maar wat ik niet snap is, als je met 4-1 achter staat, dat je dan een liedje gaat inzetten en net doet alsof het 3-0 is. Ja, ja niet, al, ik, ik hou er gewoon van, als er iets te vieren is, dat je ja. dan viert. Maar, maar niet, niet als er niks te vieren Nee, nee, oké. Okay. Nou, ik geloof dat ik het nou goed. Is die, en, en het doorprikken van, ja, ik zou maar zeggen... gebakken lucht en humbug vind je leuk. Dat, dat kan in die sportwereld uh, in voldoende mate? Uh, nou, dat is nog best moeilijk. Oh ja? Ik, uh, ik denk uh, dat... Uh, ik heb best wel ontzag voor sportjournalisten over het algemeen. Want? Nou, probeer daar maar eens iets origineels van te maken. Dat is moeilijker dan politiek. Want? Nou, politici, die, die willen nog heel erg praten over hun mens zijn... en wat ze allemaal doen in hun vrije tijd. Maar sporters worden meer afgeschermd dan politici tegenwoordig? Nou, sporters zeggen gewoon per definitie niet zo heel veel. Maar dat veel. ben ik niet met je eens. Oh. Want? <laughs> nou, ik vind dat ik hele leuke interviews nog kan doen met sporters. Alleen... Maar ja, dat, dat is dan toch ook wel een beetje de positieve insteek... Nee, maar ik vind ook niet alleen leuke... ook mooie en interessante en treurige interviews. Maar dat, dat hangt er natuurlijk ook wel een beetje vanaf... op welk tijdstip, op welk moment en hoe je dat doet. Maar ik vind het leuker om een sporter te interviewen dan een politicus. Ik ook. Maar dat komt gewoon onder sporters. Sport niet Ja, oké, okay, maar, ja, maar de kunst is om daar ook weer mooie verhalen uit te krijgen. En bijna Z iedere topsporter heeft een, uh, heeft een mooi verhaal. De verhalen die Marcel erover schrijft, die zijn in ieder geval gebundeld. In gras groeit niet sneller door aan de sprietjes te trekken. Daar je... hadden we het ja. over. We gaan zo direct door over de sport natuurlijk met Barbara Barrett. Maar eerst gaan we weer luisteren naar Marty's Graveyard. Okay. Maar Marty's Graveyard, ja, applaus zou ik zeggen. Just Friends. Sport met Barbara. Barbara. We gaan het over de sportieve hoogte- en dieptepunten hebben. En ook aan tafel natuurlijk nog Marcel van Roosmalen. Wat was jouw sportieve dieptepunt deze week? Nou, dat was wel Ajax, Real Madrid, dat was ik toevallig. Dus als ik een dieptepunt moet noemen... Je had er meer van verwacht. Nee, dat ook weer niet. Dat, wie... <laughs> ja. dat, dat niet. dat is eigenlijk het gekke. Je had er ook niet meer van verwacht. Nee, nee het was misschien ook wel een hoogtepunt. Maar wel dan... gehoopt, stiekem, want daardoor was het dan toch... Nou een ja, je hoopt weg. dat het een beetje spannend is. Toch? Ja, ja was nou, ik niet. vond het. Maar goed, dat komt zo ook wel een hoogtepunt om, Romare, of, eh, ik om zou Ronaldo. Zeggen, zo start. Start ja, ik ga van start. Ik vond flop hoe Twente tegen Ajax speelde en ook gisteren zoveel goede spelers en dan op knikkende knieën naar de arena komen. Dat begrijp ik niet. Ik vind het ook flop dat Remy Bonjaski weer gaat kickboksen. En dat zal ik uitleggen. Ik vind hem geen flop. Hij is fantastisch. Hij is ook een prachtige man voor die sport. Een hele nette man. Maar eh, hij heeft zelf een interview gelegen, gegeven twee jaar geleden in Helden en ook in NuSport, waar hij zei één klap, kan mij blinken. Maken. En nu gaat hij toch weer vechten. Dus dat vind ik heel jammer. Hij zegt dat het kan. Dat hij niet te veel risico loopt. Maar... Nou, ik gelooft het niet. Nou ja, ik hoop, ik, uh, laat ik zo zeggen, ik hoop dat het niet om... Uh, om nodig. Nou ja, dat hoop ik niet. En ik hoop echt dat hij niet een flinke klap krijgt en blind raakt. Want het is echt een geweldige gozer. Uh, de grootste flop van uh, eigenlijk afgelopen weken... en de afgelopen weken zijn uh, alle spreekkoren die in de stadions te horen zijn. Utrecht, uh, dan moeten de Joden weer aan het gas. Uh, Lexi gaat op Jodenjacht bij Feyenoord... waar Feyenoord direct afstand van heeft genomen. Heel goed. Racistische spreekkoren bij Groningen. En wat ik ook een dieptepunt vind, en kan ik me zo ontzettend kwaad over maken. Er is deze week heel klein berichtjes dat dan in de krant weer een anti-homo-wet anti aangenomen in Oekraïne. We hebben daar lekker een EK gevoeld, lekker ons geld ingepompt, en dan komen we allemaal in opstand als er een ex-president, die ook gesjoemeld heeft, et cetera, doen ze daar allemaal in de gevangenis zit. Maar dit soort dingen, daar horen we helemaal niemand over. Ik vind het een schande dat we ons geld er naartoe hebben gebracht en dat het allemaal kan. Jij vindt dat die hele EK daarom niet door gaat moeten gaan? Nou, dan moet je, nee, maar we moeten niet zo hypocriet met z'n allen zijn. We moeten ons nu ook laten horen. We gaan naar dat soort landen toe. De reden is ook altijd om aan te tonen dat ze zich moeten houden aan de regels. Om te, uh, nou ja, ze moeten erbij horen, moeten ze juist laten zien. Maar wat hoe we, moeten we ons nu dan laten horen? We, we moeten we... nu ook met z'n allen kwaad worden en, en, en de ministers, iedereen moet vooraan staan. En, uh, in plaats van zeggen dat Jolande Sap het zo goed heeft gedaan, moet Rutte gewoon zeggen dat dit een schande dat is. Dit is niet kan. Maar uh, zal van Roosmalen? Echt dat wel Was jij ook, geloofde je ze wel voor het EK toen ze nooit? zeiden... Je nee, ze nooit geloofd. Nee, maar dat zijn, ik ben er geweest. Het zijn verschrikkelijke landen, Oekraïne en Polen. Zeker, ik ben, heb ook een interviews daar gegeven. Hoe ze met de homo's omgaan. En in de Oekraïne, homo's durven hier niet tegen te protesteren. Nou, lekker. Leuk dat we daar een EK hebben gevoetbald. Politici en anderen, kom op. Even Iedereen. De, Groningen, dat racisme. Groningen nee, kom, even. Ik ja, okay, goed. kom ik zo direct op. Kom ik zo Dan ga ik naar... ja, ja. ja. <laughs> Maar goed voorbereid. Dan de top. Uh, ik ga er even een heleboel uitknallen van de andere ja. sporten. Uh, Jacques Ory is heel goed dat hij weer een ploeg heeft. Dat is goed voor de uh, schaatssport. Um, goed ook dat Van Ass en Kaldras bij het hockey hebben bijgetekend. Die hebben het goed gedaan en die verdienen ook het vertrouwen. De Ryder Cup, daar heb ik echt ontzettend van genoten. Um, Golf. Ja, golf. was fantastisch. Enorm spannend. Ik heb het allemaal Europa, Amerika. Ja, en uh, Europa heeft gewonnen. Stonden 10-6 achter. En allemaal in de geest van Seffi Ballesteros. Maar ik moet het kort houden daar. Ik heb genoten van uh, Ronaldo, van Percy. Maar op nummer 1 staat voor mij Hans Nijland. Want Hans Nijland, de directeur van Groningen, ja. pikt het niet. Aha. Racisme in zijn stadion. Ook al was het maar van een paar mensen. Deze man gaat meteen voor camera staan. En die zegt, ik bescherm mijn spelers... A. B. Het hoort niet. En wat ik heel goed van hem vind... Voetbal overstijgt de maatschappij niet. Als wij hier op straat lopen en iemand scheldt maar uit voor kankerjood, dan mag ik hopen dat de mensen hier denken van, joh, doe eens even normaal. Maar in een stadion mag je gewoon uitgescholden worden. In een stadion mag je voor de verschrikkelijkste racistische dingen worden uitgemaakt. Hele vakken mogen het roepen, Hamas, Hamas, Jood aan het gas. En daar, nou, neem mijn mondjes maar afstand van. Deze man, Hans Nijland, staat voor zijn mensen. En ik kwam hem gisteravond op een feestje tegen. Ik ging naar hem toe en ik zei dat ik dat zo fantastisch vond. Ik zei ja, ik heb er nog een beetje last ook mee gehad in Woningen. Hoezo? Nou, het ging maar om een paar mensen. En dan ben ik meteen zo hard geweest. En eigenlijk staat er ook maar vijf jaar op... dat je stadion niet in mag. En ik heb gezegd, ze komen er voor het leven niet in. Ik zei, nou Hans, ik heb een Want verrassing... Want inderdaad heeft hij gezegd, hè? Als wij kunnen ja. aantonen wie het gedaan heeft... Dan, dan komen ze er gewoon nooit, nooit mee meer in. in. Ja. En um, toen, nou ja, dat, dat, het is allemaal niet zo erg. En Schelden heb ik dan ook al zo vaak gehoord. Doet helemaal geen pijn. Maar als uh, witte Hollander weet je ook helemaal niet... wat er uh, uitgescholden worden is. Als je niet een kleurtje hebt of iets anders bent... En Patrick Kluivert kwam op dat feestje voorbij gelopen en ik trok hem erbij. Ik zeg, Patrick, Hans Nijland heeft deze week zo goed stelling genomen. En Patrick omhelste hem meteen en die werd helemaal emotioneel. En die zei, het is fantastisch, want iedereen roept het wel. Maar echt stelling nemen, dat doet bijna niemand. Maar zal Van Roosma ook hier eens? Hans Nijland heeft gewoon gelijk. Uh, nou Voordat ik je iets anders durft te zeggen. En <laughs> dan beuk ik je er ik hier uit. Ik moet even vertellen ja. dat er een, een ontzettende fysieke dreiging op dit moment uitgaat. Nee, nee, maar, maar. Ik, ik kan me er nee, zo aan ja, storen. Wat ik, ik me kan stoeren is altijd dat je... Hey, ik ga ook regelmatig naar voetballen kijken bij Vitesse. En dan sta je daar achter de goal met 5000 mensen En nou, Er wordt ook wel eens Hamas, Hamas Joden aan het gras geroepen. Hoewel mondjesmaat. Maar wat ik... Wat ik dan erg vind, is dat, dat je gewoon al die mensen over één kam schiet. Dan moeten er maatregelen worden genomen tegen hun vak. Door een paar debielen mag ik niet naar een uitwedstrijd. Hoe haal je die debielen eruit, bedoel je? Ja, weet ik niet, maar ik wil er niet voor gestraft worden. Nee, maar ik, je euh... moet die debielen wel aanpakken. Jawel, maar dat ben ik ook wel een beetje eens. Maar, maar Ik vind dat altijd zo gemakkelijk van, uh, hup, wedstrijden zonder publiek. Hup, uh, hele delen worden... Uh... Maar zo vaak gebeurt dat toch niet? Nou, bij FC Utrecht denk ik wel dat die een wedstrijd zonder publiek straf krijgen. Dat lijkt me ook wel redelijk. Alleen, uh -huh. ik vind wel dat er onschuldige mensen worden nou, gestraft. Nou, ik ben het en... niet helemaal met je eens. Want als jij het hoort en je staat ernaast, kan je ja. er ook gewoon wat van zeggen. Nou, dat doe je één keer. Nee, dat, nou, dan moet je het maar twee en drie keer Ik denk keer dat ook. veel mensen ook bang zijn. Wat zeg je? Dat veel mensen ook bang zijn weet ik niet, want het zijn niet alleen maar idioten die dit roepen. Maar goed, ik vind dat je wel er wat van moet zeggen. En ik denk dat je elkaar ook heel goed daarin kan, in kan beïnvloeden. En ik denk dat het helemaal belangrijk is... als je als club zo duidelijk stelling neemt... dat je dit gewoon ja. niet accepteert. Nee, ja, dat denk ik ook. Maar wat ik me wel afvroeg trouwens... Uh, uh, want... Waarom gebeurt dit ah, niet veel eerder? Onder andere misschien omdat ik ook hoor bijvoorbeeld dat uh, mensen die een stadionverbod hebben gekregen... rustig iedere week gewoon op de tribune zitten. Omdat dat schijnbaar makkelijk te ontduiken ja, is. maar dat is, dat is inderdaad klopt. Dat is heel lastig. Dan moeten al die stewards, alle foto's voortdurend naast elkaar liggen. Dat is ook heel veel. Maar dan dus krijg wat je, houdt het in, kortom? Ja, dan krijg je die al oude discussie dat ze zich moeten gaan melden op het politiebureau... en dat we dat moeten gaan invoeren. Ja, maar goed, de uitvoering daarvan, daar moeten we het dan nog maar over hebben. Maar het gaat mij gewoon om het gebaar wat dat Hans Jijland maakt... en dat hij stelling neemt en zegt... ik accepteer niet in mijn huis, gedrag je... en voetbal overstijgt niet de maatschappij. Maar om hij wij... heeft dus zelfs de, de, de Groningen-achterband... blijkbaar neemt het hem dan toch kwalijk... Nou, er zijn wel strengen. mensen die, omdat het schijnt niet zo heel veel mensen zijn... Dat die het hebben geroepen, maar een paar mensen... en dat je hmm. dan zo hard en zo fanatiek bent... Je ziet al hoe, hoe, hoe uh, ja, uh, Marcel reageert. zou bij Vitesse op dezelfde aanslende manier gereageerd zijn... Dan ja, wij bij ook al doen we dat soort vreselijke dingen meestal niet. Hmm. Maar uh, nee. uh, uh, nou, daar zouden ze ongetwijfeld niet zo gereageerd hebben. Nee? nee. Zouden ze het er mee eens geweest zijn, denk jij? Nee, ze zijn het natuurlijk ook niet mee eens als er iets geroepen wordt. Maar ze zijn daar niet nee, zo Nee, maar abetaald. met zo'n maatregel Wat bedoel ik. Van nooit meer erin. Dat vinden ze echt te veel geregeld. Sorry, daar zit die organisatie niet. Nou, ook nou, niet, nog verder, niet het niet professioneel. heeft gezegd als het weer gebeurt... Mogen mijn spelers gewoon het veld aflopen? Want nogmaals, voetbal overstijgt niet de maatschappij. En ik Hel. hoop dat we dat toch allemaal mee eens zijn. Barbara Baron, je was duidelijk. Marcel van Roosmanen, danken. Allebei. En zo direct gaan we door. Dan gaan we het onder andere hebben over de gespannen situatie rondom Turkije en Syrië. Tot dan. Avro. Uw, Wie is de grootste smeerkees van Nederland? In Vroege Vogels, de uitslag van de vieze 50-verkiezing. We gaan een roofvogel stellen. Wat is er net een sprake eagle in daar? Zit het een Niet hier, maar op een plek waar er tienduizenden tegelijk overkomen. In Georgië. En verder blikken we vooruit op... 10. Tien, tien! De dag van de duurzaamheid, 10 oktober. Onder het motto, wat doe jij uit? Of, wat doe jij aan? Waar vind je een duurzaam truitje of een duurzame broek? En we gaan...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 Dit is Radio 1.